Zes uur, Lieselot Thomas met het NOS-journaal. VVD en PVDA komen met een wetsvoorstel waarmee een einde moet komen aan het geruzie tussen gescheiden ouders over de hoogte van de kinderalimentatie. In 70% van de echtscheidingen ontstaan problemen door onduidelijkheid over de berekening van de alimentatie. Volgens VVD en PVDA is de huidige rekenmethode ingewikkeld en uit de tijd. Zo gaat het nog steeds uit van een werkende vader en een zorgende moeder, terwijl steeds vaker sprake is van co-ouderschap en de moeder ook steeds vaker werkt.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 In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een pand beschoten... dat waarschijnlijk door de CIA wordt gebruikt. Volgens het Afghaanse ministerie van de v Binnenlandse Zaken... is er minutenlang geschoten op het terrein van een voormalig hotel... waar de Amerikaanse inlichtingendienst zou zitten. Een aanvaller zou zijn gedood.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 Het weer, plaatselijke kans op mist, verder toenemende bewolking en lokaal valt een spat regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 graden op de Wadden en 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 26 september. Goedemorgen. Het wordt een week met prachtig weer. Die temperaturen, dat is gewoon niet normaal. Begin je nou weer? Nou, eens op, ja, Achter de schermen bij de IMF-top in Washington... lijkt iedereen Griekenland te hebben opgegeven. Dat de andere euro-landen ervoor gaan betalen lijkt duidelijk... maar echt uitsluitsel werd er niet gegeven. Economieverslaggever Eva Wiesing volgde de bijeenkomst en we spreken haar zo. We volgen toch ook maar weer de openingen van de, beurzen, de Europese beurzen na negen uur. De reactie daar zal wel weer te merken zijn. VVD en PvdA willen een eind maken aan de onduidelijkheid over kinderalimentatie. Hoorde dat net. Er wordt heel wat afgeruzied over wie wat moet betalen. De partijen willen het wettelijk vastleggen. En volgens Leo de Bakker van de instantie die die alimentatie moet innen... is duidelijkheid hard nodig. We spreken hem na acht uur. Na een weekendje nadenken moet iedereen in Politiek Den Haag weer normaal gaan doen. Met Marcel Bril kijken we vooruit naar deze nieuwe Politieke Week. Vermeende oorlogsmisdadigers uit Afghanistan worden voorlopig even niet meer uitgezet. Totdat duidelijk is wat voor rol ze eigenlijk hebben gespeeld in hun land... We praten we erover met Trees Wijn van Vluchtelingenwerk Nederland. We hebben het ook nog over het stemrecht voor vrouwen in Saoedi-Arabië. En over het bezoek van de pauze aan... Duitsland. Dat is afgelopen. We praten na met Vaticaankenners, Stijn Fens. De hoofdverdachten van de vastgoedzaak komen vandaag voor de rechter. En in Catalonië hebben de allerlaatste stierengevechten plaatsgevonden. Straks een reportage. Dat en nog veel meer. In het Radio 1-journaal tot half tien kunt u ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. De VVD en de Partij van de Arbeid komen met een wetsvoorstel... dat een einde moet maken aan andere onduidelijkheid... over de berekening van kinderalimentatie. Beide partijen vinden de huidige rekenmethode te ingewikkeld. Volgens hen komen experts op het gebied van alimentatie... er soms al niet uit. VVD-kamerlid Art van der Steur. Het doel van uh, zowel van het PvdA als het VVD is om het systeem eerlijker te maken... transparanter te maken en vooral ook moderner te maken... en makkelijker te wijzigen. Vooral dat laatste vinden de partijen belangrijk. Wijzigingen in de hoogte van de alimentatie aanbrengen is nu moeilijk... omdat het idee achter alimentatie achterhaald is, zegt Aar. Jeroen Recour. Het gaat nog uit van de moeder die voor de kinderen zorgt... en de vader die voor het inkomen zorgt. En dat is de realiteit steeds minder. Co-ouderschap is steeds meer van deze tijd. Omdat ja, ouders wel eens met financiële mee- of tegenvallers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 VVD en Partij van de Arbeid wijzen erop dat bij 70% van alle echtscheidingen... ruzie ontstaat over de hoogte van de alimentatie. Dat percentage willen ze met de nieuwe wet omlaag brengen. De twee Amerikaanse wandelaars die in Iran vastzaten voor spionage... menen dat ze alleen zijn vastgehouden omdat ze Amerikaans zijn. Dat zeiden ze op een persconferentie na thuiskomst in New York. Het was voor ons beginning dat we were hostages waren. despite certain knowledge van onze innocence. De heeft ons aan politieke disputes met de US. Voor ons was meteen duidelijk dat we gegijzeld werden, zegt deze wandelaar. Volgens hem heeft Iran de zaak altijd gekoppeld aan politieke oneenigheid met Amerika. De wandelaars werden ruim twee jaar geleden aangehouden. omdat ze zonder toestemming Iran zouden zijn binnengekomen. Vorige week werden ze vrijgelaten. Paus Benedictus heeft zijn staatsbezoek aan Duitsland afgesloten. Gisteravond vertrok de paus vanuit Freiburg naar het Vaticaan. En hij werd uitgezwaaid door de Duitse president Wolf. Heiligheid, ze hebben zich de zoeken en vragen der mensen gesteld. en manche geslagen. Wolf bedankte de paus voor zijn openhartigheid. en zei ook dat Benedictus veel mensen aan het denken heeft gezet. Maar ondanks de vriendelijke woorden. was het vooral ook een lastig bezoek voor de paus, zegt correspondent Wouter Meijer. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de verwachtingen ontzettend hoog waren. Dat was misschien ook een beetje naïef. Wie zich wel eens heeft bezighouden met het gedachtegoed van deze paus... weet dat hij geen vriend is van hervormingen en vernieuwing. Maar er was nou eenmaal een catalogus gegroeid van kwesties... waar de paus zich volgens veel katholieken over uit zou moeten spreken. Het misbruik door katholieke eh, priesters, samenwerking met andere kerken... Eh, vernieuwingen, hervormingen in de kerk. En dat heeft hij eigenlijk allemaal niet gedaan. En niet alleen dat zorgde voor teleurstelling bij veel Duitsers. Ze voelen zich ook vaak niet begrepen door de paus. Zij hadden gedacht, dit is een Duitse paus voor het eerst in vijf eeuwen. Die moet Duitsland goed kennen, die moet de ontwikkelingen hier volgen. Het is veel erger dat hij ze niet begrijpt... dan als het een paus was geweest die, laten we zeggen, uit Zuid-Italië was gekomen. Katholieke kerk in Duitsland komt al jaren met een leegloop. Duitse media zijn dan ook weinig enthousiast over het bezoek. Volgens hen is Benedictus er met zijn conservatieve boodschap... niet in geslaagd om de gelovigen terug te winnen. Bondskanselier Merkel rekent erop dat de Bondsdag aanstaande donderdag instemt met het nieuwe Europese noodfonds. Binnen de coalitie van Merkel zit een aantal fractieleden dat niet ziet in dat noodfonds. Omdat ze vinden dat Duitsland te veel opdraait voor de schulden van Griekenland. Maar Merkel maakt zich geen zorgen. Ik glaube, daar moet jeder Abgeordnete ook in de Sache voor Europa, voor de euro, zijn beslissing vertreten kunnen. En ik zeg nogmaals, ik ben zeer zuverschrijdend dat ons dat ook gelingt. Alle fractieleden moeten voor Europa en de euro hun verantwoordelijkheid nemen, zegt Merkel. En dus gaat ze ervan uit dat het parlement akkoord zal gaan met het noodfonds. In een interview op de Duitse televisie zei Merkel verder dat ze niet ziet in een zogenaamd genoemde haircut, waarbij Griekenland maar een deel van de schulden hoeft terug te betalen. Ze zegt dat het vertrouwen van investeerders in de eurozone zwaar zou beschadigen. De uitzetting van Afghaanse asielzoekers, die worden gezien als oorlogsmisdadiger, is tijdelijk stopgezet. Dat is gebeurd onder druk van 26 burgemeesters die zulke Afghanen in hun gemeente hebben. De burgemeester van Giezelanden hoort u. Ze worden gescheiden van hun gezinnen en dat op grond van een zeer twijfelachtige verdenking, want er is nog nooit goed aan waarheidsvinding gedaan. 150 asielzoekers in kwestie zouden tijdens de Russische bezetting in de jaren 80 bij de Afghaanse veiligheidsdienst hebben gewerkt. Afhankelijk van welke functie iemand daar bekleden... kan Nederland diegene als oorlogsmisdadiger kwalificeren. Ten onrechte, zegt deze Afghaan. Ik heb stapelbewijs, officiële bewijs van vijf minister Afghanistan. Commissie, onafhankelijke commissie voor mensen van de rechten is goedgekeurd. Ik heb niks gedaan fout in Afghanistan. De 26 burgemeesters praten binnenkort met minister Leers van Immigratie en Asiel... over de geplande uitzettingen. Leers heeft overigens laten weten dat de voorbereidingen van de uitzettingen gewoon doorgaan. De 25 september 2011 is een dag die de geschiedenis is. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Vekere Republiek. Het Senat zal de alternatie Een historische dag noemt de leider van de Franse socialisten in de Senaat het. Want voor het eerst in meer dan 50 jaar hebben de socialisten daar weer de meerderheid. En die komt op een gunstig moment, want volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. C'est un échec sérieux, pour ne pas dire grave, pour Nicolas Sarkozy. Ce qui nous attendrait au lendemain de ce scrutin sénatorial historique, puisque ce serait enfin... Een socialist die aan François Mitterrand. Dit is een gevoelige tik voor president Sarkozy, zegt de leider van de socialisten. Volgens hem maakt zijn partij goede kans om volgend jaar de nieuwe president te leveren. Sarkozy's rechtse UMP staat er niet goed voor in de peilingen. Toch zegt Sarkozy dat het verlies niet veel voorstelt, omdat zijn partij de meerderheid in de nationale assemblee behoudt. Bij de Libische hoofdstad Tripoli is gisteren een massagraf gevonden... met daarin de lichamen van zo'n 1700 mensen. Ze zijn vermoedelijk doodgeschoten in de Abu Salim-gevangenis... waar het regime van kolonel Gaddafi zijn tegenstanders opsloot. Werd op de binnenplaats van de gevangenis geblinddoekt en doodgeschoten, zegt deze woordvoerder van de Libische Overgangsraad. De raad heeft buitenlandse hulp ingeroepen om de licha lichamen te identificeren. Kijk nog even naar de beurzen. De Dow Jones steeg afgelopen vrijdag licht, eindigde drie tiende procent hoger. Technologiebeurs Nasdaq won ruim 1 procent. De winst werd veroorzaakt door nieuws van de Europese Centrale Bank. Die liet vrijdag namelijk weten dat de ECB bereid is tot extra hulp aan Europese banken, mocht dat nodig zijn. In Japan is de handelsweek begonnen. De Nikkei-index staat daar 4 uur na opening op ruim 1,5 procent verlies. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio 1. en daar de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes. De Amerikaanse betaalzender HBO heeft aangekondigd dat op 5 en 6 oktober... de documentaire George Harrison Living in the Material World zou worden uitgezonden. De film is gemaakt door niemand minder dan Martin Scorsese. De regisseur maakte gebruik van nog nooit eerder vertoond materiaal... uit het privéarchief van de stille ex-Beatle die in 2001 overleed. In de documentaire onder andere interviews met The Beatles, zijn vrouw. En producer van de documentaire Olivia Harrison. En collega's Eric Clapton en ook Tom Petty. George Harrison was dat met What is Live. En op 5 en 6 oktober, dus bij HBO, de documentaire George Harrison Living in the Material World. Gaat het een beetje, meneer Visser? Nou, ik, ik zie geen hand voor ogen. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. Gelukkig hoor ik je. Dat is oh. mooi, ja, dat is de bedoeling. <lacht> Kwart over zes voor de ja. eerste keer gaan we met je schakelen. Het was zulk mooi weer afgelopen weekend. We dachten we sturen Mark Rob in het strand. Ik voorspel je dat het vandaag ook weer mooi weer wordt. Want als ik zo naar de lucht kijk, prachtig helder. Als ik me niet vergis, zie ik daar het steelpannetje. En nog een heleboel andere sterrenbeelden. Maar meneer Sefaal, waar bent u? O, oh, hier staat u. We hebben wel een klein zaklampje. Maar die had meneer Sefaal alweer uitgedaan. Is dat het steelpannetje? Ja, dat is het steelpannetje. Ja, he. En dan de grote weer, zie je daar. Geweldig, eh, hè? Mooie sterren. En op de achtergrond de prachtige industrie van Vlissingen. Dus vli ik vind die vliegstrepen die vind ik mooier, want dat is een, te ja. een teken dat het helder is en een mooie dag wordt. We kunnen beter omhoog kijken. Toch? Ja, dat is zeker. Maar toch wil ik graag met u naar beneden. We zullen hier de dijkje even, als u een lampje even aandoet, gaan we voorzichtig even dijken. Ik zie hier echt je ziet geen hand ogen hier hoor. Maar u weet de weg. Hier is een mooi looppaadje, hier is aan meer. Hallo, pak het zo, ik uit. Heb je helemaal verkeerde schoenen aan? Kijk uit voor je voeten. Ja. Uh, ik ben hier om het, om het mysterie te ontrafelen. Het mysterie van ritme, zullen we het maar noemen. Oh, is dat zover? Ja, en dan zeker. En uh, wat zal ik zeggen? Ik ben in ieder geval op zoek naar clues. En daarom heb ik u gevraagd om ook al zo vroeg uw bedje uit te rollen. Want u, u heeft een clue. Dat wil zeggen, u had een clue. Nou, min of meer, want... Vertel eens, wat had u? We hebben natuurlijk vrijdagavond een uh, groot uh, plof gehoord. Ja. En uh, met ver gevolgen uh, van... Pas op hoor, daar, voor die brokstukken hier. En uh, s'avonds hebben we wel het plaats van het delict kunnen ontdekken. Waar wij nu zijn ook, hè? Waar uh, uw wagen staat op dat uh, fietspad. En vertelt u eens even welke clue u toen gevonden heeft. Nou, dat is dus de andere morgen pas want wij hebben s'avonds... Uh, uh, in aarde donker, zoals dat nu is en nog donkerder... en dan kan je die zwarte wrakken die half boven het ja. ding uh, niet zien. Dus ja. de andere morgen met licht, uh, als het water weer weg was... het water is er namelijk overheen geweest... en uh, het was heel uh, stil water, dus er was weinig schade of wat ook verricht. En dan vonden wij dus uh, uh, scherpe patronen... zowel die wel afgegaan waren als daar de slaggoedjes nog gewoon in zaten en koppen van, van die kogels, van die scherpe patronen... die dus het mechanisme tot ontsteking gebracht hebben van de grote klap. Maar u heeft ook de ontsteker gevonden? Ja, maar ja, er was niks meer van over. Uh, resten daarvan. Zullen we er even nog heen lopen? Maar dat is wel een clue, hè? Die ontsteker is wel een clue. Ja, die hebben we dus ook uh, samen met een buurman... Ja. Uh, meneer Verschuur, die hier ook uh, zijn hond aan het uitlaten was, net als ik. Ja. En dan, aan de, als we er rondlopen, dan kan je precies zien die plaats. Aan de achterkant daarvan, ongeveer in een straal van vijf meter rondom, hebben we die gevonden. Zeg. Ik moet wel zeggen, Marcel en Lara, om kwart over zes al de eerste clue. Het, uh, de kop is eraf, hè? Ja, dit wordt spannend, hè, Mark Robin. Of niet. Absoluut. Ja, en ik heb nog meer. We, we gaan je volgen op je zoektocht <laughs> op het strand uh, in Zeeland... naar de oorzaak van de knal. Tien minuten voor half zeven. Een lange traditie in de Spaanse deelstaat Catalonië dan. Die is voorbij. Gisteren waren daar voor de allerlaatste keer stierengevechten te zien... De bloedige feesten zijn er voor altijd voorbij... nadat dierenactivisten een verbod via het lokale parlement afdwongen. Voor- en tegenstanders namen zondag afscheid... van een tanend maar hardnekkig Spaans volksvermaak. Aan de ene kant hier van de weg... bij de Monumentaal, de laatste grote stierenarena van Barcelona... de tegenstanders van het stierenvechten... en aan de aan de overkant van de straat, Dat zijn dus, dit zijn dus de tegenstanders... aan de overkant van de straat, de voorstanders van het stierenvechten... mensen met Spaanse vlaggen, honderden mensen, voor- en tegenstanders... en op deze manier afscheid van iets, ja, wat toch een traditie was. Ja, er por no Staat hier een vrouw met een bordje waarop de tekst adeo, tot ziens, en ze zegt, voor mij is het een belangrijke dag, er worden hier niet langer dieren gemarteld, en deze stieren arena hier tegenover me. Oké, ik er helemaal niet van begrepen van de mensen die steeds zo tegen dat stierenvechten waren, als je dat niet wilde zien, dan ging je er gewoon niet naartoe. Dus ik snap niet waarom mensen hier alsnog demonstreren vandaag het gaat voorbij. Die stieren die komen nooit meer terug, maar helemaal heb ik het dus eigenlijk nooit begrepen. Mooi, jij laat tempo, maar het kost 52 Deze man die hier met een wandelstok. Rustig staat te wachten tot hij naar binnen kan gaan. Die zegt: nee hoor, ik heb er niet te veel voor betaald. 50 euro. Vanavond staat hier José Tomás. een van de allergrootste stierenvechters die we hebben in Spanje. En hier een In Spanje. Toch zegt het verdwijnen van de stieren hier in Catalonië wel iets over de rest van het land. Het is helemaal bijvoorbeeld niet zo dat nou alle Spanjaarden. Van die stierengevechten houden. Ongeveer een derde van de Spanjaarden. die tonen zich in enquêtes. voorstanders, nog altijd. of aanhanger, liefhebber van het stierenvechten. En nog een ander cijfer kan je daarbij noemen. van 2007 tot aan 2010, de afgelopen drie jaar gemeten. is het aantal stierenveesten in Spanje. afgenomen met zo'n 35 procent. We worden nu toch even naar binnen gelaten hier in de monumental waar mensen de trap afkomen naar buiten toe lopen. We staan nu in de arena zelf. Mensen zitten hier op het zand, nemen zand mee. En als hier zometeen uiteindelijk toch ook de hekken dicht zullen gaan en mensen weg zullen zijn. Dat zand hebben meegenomen, dan is zes eeuwen. Stierenfeest in Catalonië voor altijd voorbij. Hombre, es, eh, to, toda la vida aquí, toros en y me da pena porque tenemos afición, y esto lo tenemos lo, lo de recuerdo. De man, die lege waterflesjes vult met het zand van de stieren van de arena van Barcelona zegt hier: het heeft zoveel met vrijheid te maken. Het nou, heeft helemaal niks met dat leed van de stieren te maken. Het is één grote politieke kwestie geworden. Ja, ningún otro sitio del mundo. En hij lepelt het heel voorzichtig met een lepeltje dat hij heeft in die flesjes die hij heeft meegenomen. Het is het eind van een feest. Dat was het de laatste een bijdrage van correspondent Rob Soutberg. Bijna vijf voor half zeven u luistert naar het NOS Radio in Journaal. De toekomst van de Nederlandse film ligt in Europa. Internationale samenwerking blijkt voor de filmsector erg belangrijk... en is dan ook een veelbesproken onderwerp op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Jeroen Wielaert sprak erover met Doreen Bonekamp... directeur van het Nederlands Filmfonds.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 Het Nederlands Filmfestival in Utrecht wordt ook gediscussieerd over de toekomst van de Nederlandse film. En qua financiering en geld, en geld en financiering ligt die toekomst in Europa. Het NOS Radio 1 -journaal. De medailleoogst van de Nederlandse wielrenners is bij de WK op twee blijven steken. Niemand van de Nederlandse profs voegde zich gisteren bij. Marianne Vos, die afgelopen zaterdag zilver pakte. Of Steven Lammertink, die iedere in de week derde werd bij de belofte. De Brit Mark Cavendish pakte de wereldtitel bij de profs. Hij versloeg in een massasprint Matthew Goss en André Greipel. De Nederlanders kwamen er niet aan te pas... Donnie Hogeland liet zich even zien. Lars Boom mengde zich in de laatste 100 meters nog even in de aanloop naar de sprint. Maar ja, daar bleef het bij. Ja, ik, uh, ik zat in uh, vijfde positie denk met 600 te gaan. Uh, ik uh, wow, denk aan sprinten, maar dan gingen er wat overheen en ik, uh, en ik viel stil. Uh, voor de rest ja, was het denk ik een koers waar we meer mee aan mee, mee moeten zitten. Dat hadden we afgesproken en het, uh, dat is niet gedaan. Dat is wel jammer vind ik, anders rij je toch meer in de kijker als Nederland zijnde. Boom kwam als 29e uiteindelijk over de finish. Beste Nederlander was Pim Lichthard. Hij werd 21e. Nederlandse volleybalsters moeten zich via een tussenronde zien te plaatsen... voor de kwartfinale op het Europees Kampioenschap. Oranje verloor gisteren de derde poolwedstrijd met 3-1 van Rusland. en Daardoor moet de ploeg van bondscoach Avital Selingen... morgen van Azerbeidjaan winnen om in de kwartfinale te komen. Voor Selingen is die extra wedstrijd geen probleem. Dat is niet zo dat ik van de uh, ga de weg stippelen en via de internet DK gaat spelen. Uh, al die wedstrijden moeten gespeeld worden en het gaat zoals het gaat. We wisten al van tevoren dat, uh, dat je, ja, Rusland is als wereldkampioen een en degelijk tegenstander is. En, nou, op, een, op een bepaalde moment, uh, dag kan je van ze winnen. Uh, de meeste gevallen winnen zij van ons.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 Golfer Joost Luijten heeft net naast zijn eerste zege... op de Europese Tour gegrepen. Een Nederlander zag de overwinning in het Oostenrijks Open... op de achttiende en laatste hol uit zijn handen glippen. Door een bogey werd hij derde. Toch kijkt Luijten met een goed gevoel terug op het Oostenrijks Open. Ja, nee, ik ben, ben wel trots. want Ik speelde eigenlijk de hele week, vooral de laatste drie dagen... speelde ik eigenlijk niet heel goed. En toch weet je in de positie te spelen dat je eventueel kan winnen. Maar uh, ja, helaas, deze week was het net niet goed genoeg. En, uh, ja, hopelijk uh, komt hij uh, overwinning snel. Eerder, dit jaar werd Luiten bij al, ook al derde bij het toernooi van München. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, door wat Megens, goedemorgen. Goedemorgen. VVD en PVD aankomen met een wetsvoorstel waarmee een einde moet komen aan het geruzie... tussen gescheiden ouders over de hoogte van de kinderalimentatie. In 70% van de echtscheidingen ontstaan problemen... door onduidelijkheid over de berekening van de alimentatie. Volgens VVD en PvdA is de huidige rekenmethode ingewikkeld en ouderwets. Defensie begint vandaag met de grootste militaire oefening in 15 jaar. Aan de oefening in Noord-Nederland doen 2500 militairen mee... van verschillende krijgsmachtonderdelen. De oefening duurt tot 7 oktober. Hoogtepunt is woensdag. Dan wordt op het TT-circuit van Assen... een denkbeeldig vliegveld aangevallen vanuit de lucht.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 op verdenking van spionage, omdat ze volgens Teheran... de grens tussen Irak en Iran waren overgestoken. Vorige week kwamen ze vrij. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag is er een tijdelijke dip in het nazomerweer. Een zwakke storing passeert ons land en veroorzaakt veel bewolking. In het oosten is vanochtend nog ruimte voor de zon... maar later raakt het ook daar bewolkt. Vooral vanmiddag is dan kans op een spat regen... en de zon laat zich maar weinig zien. De temperatuur ligt tussen 18 graden op de Wadden tot 22 graden in Limburg. En daarbij staat een meest matige zuidwestenwind. Morgen is er aanvankelijk nog veel bewolking, maar gedurende de dag komt de zon er steeds vaker bij. Het blijft droog bij maxima tussen 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Vanaf woensdag is het weer onverminderd nazomer met een middagtemperatuur van gemiddeld 22 graden. Aan ah, Verkeersinformatie, een voorzichtig begin van de ochtendspits... met files op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Twello en Beekbergen 4 kilometer. Wel al veel vertraging op de A6 na een ongeluk. Emmeloord richting Lelystad tussen de afrit Urk en Lelystad-Noord 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht na het ongeluk. Ten slotte in Noord-Holland, de file op de A7 Hoorn richting Zaandam... voor de afrit Weidewormen 4 kilometer.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 Het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Veel Jemenieten halen hun schouders op over de beloftes van president Saleh. Dat hij bereid is de macht bijvoorbeeld over te dragen naar vervroegde presidentsverkiezingen. Saleh sprak gisteren het volk toe via de televisie. Het was voor het eerst sinds een terugkeer uit Saoedi-Arabië dat Saleh een toespraak hield. Judith Spiegel in Jemen. Judith, maken de woorden van Saleh dan helemaal geen indruk? Eigenlijk niet, echt. Wel natuurlijk op zijn, zijn medestanders. Die waren nou, allemaal heel blij dat hij dat hij had gesproken. Maar eh, voor het grootste deel van de niet, is wat hij heeft gezegd bepaald niet interessant. En, zijn zijn toespraak leek erg op wat hij al uh, nou, ruim een half jaar zegt. Hij zegt elke keer hetzelfde. Uh, ik, ik wil best wel opstappen, maar dan moeten jullie mij. Uh, dan moet je mij verkiezingen gunnen en dan moet je maar op een ander stemmen. Dat is eigenlijk wat hij de hele tijd zegt. Nou, voor mensen die meeste niet, maken maakt het niet al te veel indruk, nee. Hmm. Nou, dat komt dan misschien omdat het uh, tot niks heeft geleid tot nu toe. Maar in principe belooft hij toch presidentsverkiezingen te houden? Dat, dat is toch hoopvol? Of, of zie ik dat verkeerd, Judith? Nou, het probleem is een beetje, dat zegt, hij, dat zegt hij eigenlijk al vanaf dag 1 van de opstand in Jemen, van oké, okay, als je mij weg wil hebben, dan moet je gewoon verkiezingen organiseren. Mm -hmm. Alleen, wat, uh, wat de mensen dwars zit, is dat hij dan degene zal zijn die de verkiezingen zal organiseren. En iedereen denkt, en uh, misschien wel een beetje met reden, want zo is het in 2006 ook gegaan, ja, als jij die verkiezingen organiseert, dan weten wij wel hoe die verkiezingen aflopen. Dan zullen die niet eerlijk zijn en dan, zullen, hè, dan, dan, dan zal in ieder geval een regeringspartij die verkiezingen weer gaan winnen. En dat is nou precies wat mensen niet meer willen zeggen. Verkiezingen, prima. jemen wil graag verkiezingen. Alleen ze willen geen verkiezingen die nog georganiseerd worden door de president en zijn klem. Jullie inmiddels uh, is er natuurlijk flinke tegenstand tegen zijn regime. Dat, dat gaat natuurlijk al maanden. En af en toe wordt er flink gewelddadig tegen opgetreden. Wat valt er te zeggen over de kracht van de opstandelingen? Ja, dat is in zoverre lastig te zeggen... dat de opstandelingen zelf hebben eigenlijk geen militaire slagkracht. Maar wat ze wel hebben is steun van een overgelopen legergeneraal... aan de en steun van een, een stammenleider... Of een stammenfamilie, dan eigenlijk moeten we eigenlijk zeggen, de al Agna-familie. Nou, die zijn militair best sterk. Maar die zullen wel hun macht of hun krachten moeten bundelen... willen ze ook maar een kans maken tegen een regeringsleger. Dus uh, hoe sterk nou deze opstandelingen daadwerkelijk zijn... blijft een beetje de vraag, ook al was het lastig... maar omdat veel van de opstammelingen ook niet zo heel erg gelukkig zijn met die militaire steun die ze dan weer hebben gekregen... van die Adenmochten van die hanido maar Omdat ze ook wel inzien dat dat misschien ook niet... de ideale leiders van de toekomst zijn. Dus het land is verschrikkelijk verdeeld... en uh, het wordt eigenlijk veel ingewikkelder om te begrijpen. Judith Spiegel vanuit Jemen, dankjewel. Het is acht minuten over, half zeven. We gaan naar België. Een beetje zoals een Elfstedentocht zonder dokken. Zo voelen ze zich in het Vlaamse Gerardsbergen. Omdat de honden van Vlaanderen er volgend jaar niet meer komt. Bewoners en wielerfanaten trokken gisteren in een symbolische rouwstoet die beroemde helling op. En onze correspondent Joris van Poppel die met ze mee. Een smal paadje met kasseien. De harmonie stapt naar boven.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 De Berlijnse muur, de Chinese muur en de muur van Gerardsbergen. Een helling, 90 meter hoog, maar zo stijl, zo stijl dat hij een muur mag heten. Bovenop een kampel, een toespraak van de burgemeester. Het doet ons zo hier allen een deugd dat de echte wielerliefhebbers, ook ver buiten Gerardsbergen en Nienhoven even verbolgen zijn... over het schrappen van de mooiste finale...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 Zeker niet aan de ziel gaan morrelen, anders krijg je gommelus. En dat is wat er nu gebeurt. Het einde van de muur van de Geraaksbergen voor de Ronde van Vlaanderen. Een bijdrage van Joris van Poppel was dat. Inderdaad, ik vergis me even. We gaan naar, naar uh, Michel Maas, want de schrik zit erin in Solo, midden Java. Een zelfmoordenaar blies zich gisteren op in een kerk in Solo. En behalve de dader vielen er geen doden. Maar er raakten wel nog twintig mensen gewond. Veel Indonesiërs zijn bang voor een opleving van het geweld tussen moslim en christenen. Michel Maas, onze correspondent daar. Uh, Michel, uh, wat weet jij al over uh, die aanslag? Is bekend of de dader alleen opereerde? Nou, dat is nog niet bekend, maar het, het lijkt er wel een beetje op. Want uh, zijn aanslag lijkt op uh, een paar recente andere aanslagen die hier zijn gepleegd. Er was er eentje op een... Uh moskee vol politieagenten in Chirabon. En er was er nog eentje die mislukte helemaal op een kerk even buiten Jakarta. En in alle gevallen ging het om zelfgemaakte bommen... die niet heel erg uh, krachtig waren en die bovendien uh, soms helemaal niet werkten. En ze hebben de dader van een van die uh, acties opgepakt... en dat bleek een, uh, ja, moet je zeggen, een doe-het-zelf-terrorist. Die had alles geleerd van het internet en had daar ook zijn... Uh, zo'n ideologie vandaan. Hij bekeek uh, jihad-websites en uh, bedacht, uh, dat kan ik ook. En mogelijk is het met deze man net zo gesteld. Maar uh, er wordt gespeculeerd dat er veel meer achter zit... dat wij alleen maar denken dat het uh, prutswerk is van een paar amateurs... en uh, dat het wel degelijk geregisseerd is. En die speculaties die, uh, die doen nu in de media volop de ronde in Indonesië. Want wat zou zo'n terrorist daarmee willen bereiken dan? Nou, als daar iemand achter zit die dat uh, stuurt, dan, uh, dan kun je bereiken dat er een, uh, een soort van godsdienstoorlog uh, opkomt. Je kunt bereiken dat het land uh, gedestabiliseerd wordt. En, en dat kunnen groepen gebruiken om erin te springen en, uh, en te doen wat ze, wat ze willen doen. Er zijn bijvoorbeeld radicale moslimgroepen die al tientallen jaren... Proberen om van Indonesië een islamitische staat te maken. Indonesië is nu nog altijd een uh, gewone democratie. Met, uh, waarin, het, uh, waarin de godsdienst wel belangrijk is, maar uh, niet de doorslag geeft. En die moslims willen hier een echte uh, islamitische staat... met sharia, wetgeving en alles wat daarbij hoort. En het zou kunnen zijn dat, dat zulke groepen daarachter zitten. En wat hier ook voor mogelijk wordt gehouden, want dit is Indonesië... is dat er in 2014 zijn er verkiezingen en dat er nu al uh, politici of misschien groepen uit het leger of de politie bezig zijn om wat onrust te zaaien... om daar bij de komende verkiezingen uh, profijt van te gaan trekken. Maar ja, het is allemaal speculatie. Maar het is wel speculatie die in Indonesië uh, een goede voedingsbodem heeft. Want uh, het is allemaal mogelijk. Correspondent Michel Maas. Dank je wel, Michel. Ze hebben vlooien, ze poepen en ze plassen overal. Steenmarters, op zich is dat niet zo erg, maar ze doen dat allemaal in een school. En de kinderen krijgen nu ergens anders les, hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Goedemorgen Marcel. Nou, voorlop, voorlopig een uh, redelijk normale maandagochtendspits, weinig uitschieters. zijn er eigenlijk twee, de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Het zijn werkzaamheden, het zorgt voor vijf kilometer tussen Deventer en de Afrit Forst. Het tweede probleem speelt op de A6, een ongeluk vanochtend vroeg bij Lelystad Noord naar het Emmeloord richting Lelystad. Het levert vier kilometer file op vanaf Urk. De rechte rijstrook, die is dicht. Ja, het is mooi weer. Uh, Kees, wat verwacht je voor half negen? Uh, niet al te veel geks, denk ik. Een, een, een normale ochtendspits binnen de perken... rond de 160, 170 kilometer. Veel meer wordt het niet. Kees Kwaks bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten voor zeven. Mark Robin Visser is op het strand in Zeeland... om het mysterie van ritme ontrafelen, op zoek naar... Heerlijk, hè, dat geluid. Vindt u dat eigenlijk ook nog, meneer Sevaal? Vindt u het ook nog steeds zo'n lekker geluid? Ja, ik vind de zee altijd prachtig. Ik moet minimaal twee of drie keer op een dag toch altijd even naar boven, ondanks dat het niet zo ver is, om even in de zee te zien en het water te horen. Ja. Want u, u woont vlak achter de dijk? Ja, ongeveer 300 meter vanaf de dijk is onze boerderij en de camping. En de camping waar ook nog steeds gasten staan, waarvan, als ik het goed begrepen heb... sommigen een klein stukje omhoog wipten toen de knal klonk. Ja, ik heb begrepen van de bewoners dat de kerf als het ware... gewoon de luchtdruk opgeteld weer en weer terug op zijn pootjes... op de plankjes kwam. Het mysterie van Ritten, We hebben de eerste kloer al te pakken. U heeft patronen gevonden en ook delen van de ontsteking van ja. Ja, wat het dan ook maar geweest mag zijn. Ja, je kan dat dus omschrijven als nog wat ijzeren delen, ja. die uh, zwart van brandschade. Maar dan moet je er wel verstand van hebben om dat te uh, kunnen herkennen. Ja, want er waren hier namelijk... Uh... Heeft u er verstand van? Ja, ik heb best verstand van wapens en munitie. Aha. Dat komt dan goed uit. Ja, want ik uh, zag ook dat het uh, verse patronen waren en uh, verse koppen erop die aan de zijkant door de hitte opengesmolten zijn... dus waarschijnlijk uh, met een vuurtje aan te leggen... en dat de patronen gebruikt ben ja. om de uh, grote plofklap te laten plaatsvinden. Wij staan hier nu, ja, de zon moet nog opkomen in het donker... met het kleine zaklantaarnetje op de wrakstukken te, te schijnen. Ja, het ziet er een beetje uit als een aangespoeld scheepswrak zo in het donker, hè? Ja, dat zijn namelijk cassons, die zijn na de oorlog. Want als we een klein beetje naar rechts zien, dan zien we in, de, in het ja, licht. Laten we er even heen lopen. In het licht van de orendgrond zien we nog een monument staan. In het licht van de ochtendgloren? En uh, die, uh, dit zijn dus kleine cassons, zoals ze die noemen, die gebruikt zijn om de dijk te dichten. Maar weet u wat, oh, ik, gehoord, hè? Weet u wat ik gehoord heb? Nee, meneer. Dat het, dat het eigenlijk geen casson is? Nou, het zijn wel cassons. Maar een beetle? Ja, dat, dat? dat kan, maar dat is een Engelse naam. Oh. En ze zijn namelijk in Engeland gebouwd. Met dank aan Omroep Zeeland, want die hadden namelijk iemand die dat gezegd had. Ja, dat is best mogelijk. Of dat mogen we ook Casson zeggen. Jawel. Wanneer is dit kleine Casson hier nou uh, terechtgekomen, gebracht? Dat is in 1946, 1947, is dit, dit gat in de dijk gedicht. En sindsdien ligt hij er. Zullen we even hier teruglopen? Want het water begint langzaam de schoenen binnen te lopen. Ja, het is een beetje drijfzand, hè? Ja. Een klein kerson in drijfzand. Uh, ik denk dat we nog wat meer clues nodig hebben... Uh, om het mysterie te ontrafelen. Wat denkt u? Nou, het mysterie natuurlijk... Wat willen we nog weten om verder te komen vanochtend? Nou, je zou misschien nog enkele campinghasten uh, kunnen interviewen... wat dat die gezien ja. of gehoord hebben. Maar dan moeten we nu naar uw camping toe gaan. Ja, dan moeten we even naar de camping. Kunnen we dat gaan doen? Kijken of de mensen al een beetje wakker zijn. En anders maken we ze wakker. Ja, dat is ook een <lacht> mogelijkheid. Oké, okay, we gaan naar de camping. Hoe heet camping eigenlijk? Camping Karnemelkshoek. We gaan naar camping Karnemelkshoek. Tot straks. Mark Robin Visser vanaf het strand bij Ritem. Hij komt steeds dichterbij, volgens mij. Tien voor zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Kinderen van basisschool De Overlaat in het Gelderse Tolkamer... krijgen vanaf vandaag les op het gemeentehuis. Groep 8 zit helemaal op stand in de raadzaal. Hun school is gesloten vanwege de steenmarters... die bezit van het gebouw hebben genomen. De directeur van de basisschool, Sandra van Diezen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel klassen zitten er op het gemeentehuis? Uh, vandaag nemen vier groepen hun intrek in het gemeentehuis. Uh -huh. En waar moeten ze naartoe tijdens het speelkwartier... Uh, nou, de gemeente is zo lief geweest om het parkeerterrein achter het gemeentehuis, waar normaal de ambtenaren parkeren, en een aantal om aanwonenden, om dat vrij te maken, zodat de kinderen in ieder geval gewoon in een pauze naar buiten kunnen. Hmm. En de andere groepen, waar krijgen die les? Uh, er zitten vier groepen in een dependance Die hebben gelukkig nergens last van. En dan hebben we nog drie kleutergroepen en vier andere groepen. Op dit moment in één gedeelte van uh, de hoofdlocatie zitten. En die gaan uh, op termijn. Morgen gaan er drie kleutergroepen naar een uh, basisschool in een aangrenzend dorp. Uh, die zijn zo lief geweest om uh, een aantal uh, een beetje te schuiven. Zodat deze drie groepen daarin kunnen. En vier andere groepen. Die gaan in twee bedrijfspanden hier uh, in het uh, dorp. En uh, die worden daar ondergebracht. En dat zal waarschijnlijk uh, woensdag of op zijn laatst vrijdag gaan huh. gebeuren. Nou, uh, speelt dat al een hele tijd, hè? die steenmartens in het gebouw, in die school. Waarom moeten nu opeens de kinderen het gebouw uit? Uh, het speelt inderdaad al een aantal jaren. Uh, daar zijn ook steeds uh, deskundigen bij geweest. Die dan kijken wat je kunt doen om hem uh, te kunnen weren. Maar dat alles dat, dat werkte niet. En uh, nu schijnt het zo te wezen dat de laatste steenmatter die hier gezeten heeft. Dat is waarschijnlijk een moeder geweest. Met, die heeft een aantal jongen gekregen oh, bij ja. ons uh, op de hoofdlocatie. En dat maakt dat, kunt u zich voorstellen, dat uh, de uh, overlast die het veroorzaakt ook keer zoveel gaat. Of het nou drie of vijf jongens zijn, niemand weet het eigenlijk precies. En dat heeft vervolgens ook nog uh, een vlooienplaag opgeleverd. En dat maakte dat het acuut werd om uh, toch nu te zorgen dat we het gebouw uit uh, kunnen om het op te lossen. Mm, god, wat een gedoe allemaal. En, en ja, naast de vlooien, wat, wat laten die beesten nog meer achter? Uh, nou, ook die beesten doen hun behoefte. Die maken zogenaamde uh, latrines, eigenlijk een heel mooi woord voor het dierentoilet. Het is dus, dus, dus even onfris, kan ik zeggen. Uh, dat doen ze op, op vaste plekken. Uh, nou, als je er één, één zo'n plek hebt, is het niet zo erg. Maar ik moet zeggen, bij ons in de school zijn er inmiddels wel twintig van dat soort plekken. En uh, ze, ze vreten uh, alles zo'n beetje kapot. Dat betekent dat je de, uh, de urine en de ontlasting ook in de gangen Ach, kunt gaan dus het, het ruikt en het ook nog eens heel fris op school. Ja, dat is, ja dat is, heel veel ventileren, dat hebben we vooral gedaan. Want dat is heel erg belangrijk natuurlijk. Maar mevrouw van Diezen, u zegt het speelt al jaren. Vang die ja. beesten nou, uh, maak het dicht en dan is toch het probleem opgelost? Ja, ik, ik wou dat het zo simpel was, want dan hadden we dat gedaan. Ik moet wel zeggen, we hebben die pogingen ook wel uh, uh, gedaan. Maar het is een beschermd diersoort. Ja, en dus dat niet betekent, dood, maar vangen? Uh, nou, vangen mag uh, officieel ook niet. Mag ook niet? Nee, nee, dat mag ook niet. Maar daar hebben, is dan nu uh, door uh, het bedrijf wat uh, uh, mee aan de slag is met deze uh, steenmarten, die heeft inmiddels wel een ontheffing gekregen dat ze dus nu gevangen mogen worden. Zij het uh, levend en dat is natuurlijk allemaal helemaal prima. Maar uh, ja, daarmee is het probleem niet opgelost, want uh, als je ze volgens uh, moet direct in de omgeving weer moet uitzetten en je hebt de dag dan komen ze heel niet, snel dan, weer terug. Dan komen ze heel snel weer terug. Nou, mevrouw Van Diesen, sterkte ermee. Ja, dank u wel. En hopelijk hebben de kinderen toch nog een beetje plezier op het gemeentehuis. Ik denk het wel. Dat gaat wel goed komen. Dank, dank, dank u wel. Dank voor uw verhaal. Goedemorgen. NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Een Duitse bank treedt toe tot de Nederlandse hypotheekmarkt. Met veel lagere rentes dan de Nederlandse banken. Dat meldt de Telegraaf vanochtend. De Volksbank, lokale bank Emmerich Rees, gaat de concurrentie te lijf. Met rentes die minstens een half procent lager liggen dan de Nederlandse hypotheekrentes. Volgens de Telegraaf kan het lagere rentetarief bij een hypotheek van 275.000 euro. tot een voordeel van 10.000 euro leiden. De bank komt overigens niet met een eigen filiaal. maar sluit de hypotheken af via een financieel adviesbureau. Om het renteverschil mogelijk te maken... hanteert de Duitse Volksbank wel strenge eisen. Zo moet het hypotheekbedrag minimaal 265.000 euro zijn. Bovendien moet er vanaf het begin maandelijks worden afgelost. aldus de Telegraaf. Verdachten in strafzaken weigeren steeds vaker mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. En daardoor wordt het moeilijker om iemand tbs op te leggen, schrijft de pers. Tbs-behandelingen duren vaak jaren en kunnen zelfs eindigen in een levenslang verblijf achter de tralies. Geen aantrekkelijke gedachten en dus besluiten steeds meer verdachten om deelname aan een onderzoek te weigeren. In de krant waarschuwt forensisch psycholoog Ernst Ameling dat het tbs-systeem op deze manier wordt uitgehold. Ameling zegt dat hij de weigeraars wel begrijpt, maar vindt weigering aan een onderzoek vanwege de veiligheid van de samenleving niet goed. Als een verdachte gevaarlijk is, dan moet je daar gewoon een hek omheen kunnen zetten. Al dus de psycholoog in de pers. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft in de zomer overleg gevoerd met de SGP over de bezuiniging op het kindgebonden budget. Daarover schrijft Spits. De SGP was het niet eens met een geplande bezuiniging van 200 miljoen euro. Die zou vooral grote gezinnen raken. Een groep waarvoor de SGP traditioneel opkomt. De partij kreeg het voor elkaar om van die bezuiniging af te zien. Maar achteraf was dat geen grootste kunst. Dus schrijft Spits. Kwant is dus in het bezit van documenten waaruit blijkt... dat Kamp al voor het debat over de miljoenennota zijn goedkeuring had gegeven. Hij zou zelfs de cijfermatige invulling van de wijziging op zich hebben genomen. Tot Slot, lichttherapie werkt even goed tegen depressies als antidepressiva. Dat zegt een psychiater die de effecten van lichttherapie onderzocht. En het AD schrijft erover vanochtend. Ja, het was al bekend dat lichttherapie helpt bij een half miljoen Nederlanders die lijden aan winterdepressie. Maar het onderzoek van de psychiater is nu gebleken dat licht ook bij niet-seizoensgebonden depressies helpt. De lamp die voor de therapie moet worden gebruikt kost tussen de 2 en 300 euro. Vooral oudere mensen die antidepressiva slikken verdragen die pillen slecht. Voor hen kan de lamp een prima alternatief zijn. Al dus de psychiater in het AD. Na zeven uur in het NOS Radio 1 Journaal... hoort u over het nieuwe plan van VVD... en Partij van de Arbeid voor Kinderalimentatie. Het moet eerlijker verdeeld worden tussen de ouders... waar het kind het meest verblijft. Wie draait erop voor de kosten? Dat wordt wettelijk geregeld. Hoort u meer over na zeven uur.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 Dit is Radio 1.